Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een oud rechercheur is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar... voor het lekken van gevoelige politieinformatie. De man van 36 uit Soetermeer liet zich betalen... voor het natrekken van namen in het politiesysteem. De man zou de informatie hebben doorgespeeld aan een vriend... en aan iemand anders. Ook zij moesten vandaag voor de rechter verschijnen. De vriend van 32 van de agent kreeg 20 maanden cel... de ander vier maanden minder. Vier actievoerders, die in oktober een verdacht pakketje bij het provinciehuis in Lelystad achterlieten, zijn veroordeeld tot taakstraffen van 40 uur. Ze wilden met het pakketje protesteren tegen het afschietbeleid in de Oostvaardersplassen. In de doos zaten een vernielde knuffelbier, een plastic zeis en een dildo met de naam van de gedeputeerde. Na de vondst van het pakketje werd gevreesd voor explosieven, de omgeving van het provinciehuis was lange tijd afgezet, het treinverkeer werd stilgelegd en hulpdiensten werden massaal opgeroepen. Volgens de actievoerders ging het om een uit de hand gelopen grap. Een IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de explosie... in een appartementencomplex in de Russische stad Magnitogorsk op Oudjaarsdag. Een deel van het gebouw stortte in, 39 mensen kwamen om het leven. De terreurgroep zegt dat handlangers explosieven in het gebouw hadden geplaatst, maar ze leverden daar geen bewijs voor. Russische onderzoekers spreken de claim van IS tegen. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht, maar ze gaan ervan uit dat een gaslek de explosie heeft veroorzaakt. Volgens de onderzoekscommissie zijn er geen sporen van explosief materiaal gevonden. Het weer, afwisselend zon en wolken, het blijft op de meeste plaatsen droog. Het is rond de 5 graden. Vanavond koelt het snel af en het kan vannacht dalen. De temperatuur kan dalen tot min 3. Morgen is het vrijwel droog en dan ligt de temperatuur rond de 2 of 3 graden. De nacht naar zondag wordt nog kouder en dan kunnen lokaal minima optreden van min 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Let me cut down the now. You come with tell them all I'm done This girl prettier than a rainbow Smile brighter than daylight Girl, I want you I say so I follow you like a daylight Standing there with your hello More dangerous than a snake bite Whenever that I see you You take away all the space right you say Oh na, -na. Oh la, -la. Oh, Got a theory about the bitter one They're saying my Mama never loved her much And my daddy never keeps in touch That's why she shies away from human affection But somewhere in a private place She packs bag for outer space And now she's waiting for the right kind of pilot to come Current blind, all our friends will have been tried for treason and crimes that we never did. Van zon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 Stretching on the grass Summer dresses